Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt door long-covid... krijgen niet standaard geld uitgekeerd. Dat heeft de rechter bepaald na een rechtszaak door vakbonden FNV en CNV. Zij wilden dat er 23.000 euro per persoon wordt betaald... als een zorgmedewerker langdurig uit de run is door de gevolgen van corona. Maar volgens de rechter moet er per geval worden gekeken... of een schadevergoeding op zijn plaats is. In Griekenland is het nog steeds onrustig na het treinongeluk van vorige week. 57 mensen kwamen daarbij om het leven. De Grieken zijn boos en leggen vandaag in het hele land het werk neer, zegt cosmonent Thijs Kettenis. Het onderwijsklaatstuk staat bijvoorbeeld bij aan, maar ook de, de veerboten van en naar de eilanden. Een diepblijvende haven. De tram rijdt niet, de metro en de stadsbussen ook niet in, in veel steden. En ook het spoorwegpersoneel natuurlijk, dat al dat een week in staking is sinds dat ongeluk. Nou, Dat gaat ook nog niet aan het werk. De Grieken willen nu dat de echte verantwoordelijken voor de treinramp worden gestraft. En het is nog maar de vraag of PSV-fans begin volgende maand naar Spakenburg kunnen... om hun club aan te moedigen in de halve finale van de beker. Volgens de voorzitter van Spakenburg is hun stadionnetje daar niet opgebouwd. En als het al lukt, zal het gaan om een klein groepje. Kijk, dat, dat, ik, ik kan er nooit duizend ontvangen. Ik kan er ook geen 500 ontvangen. Dat, dat zullen er bij wijze van spreken 300 kunnen zijn. Uh, en je moet het ook op een bepaalde manier uh, langs elkaar heen kunnen laten passeren. Ja, en dat laatste is lastig. In het stadion van de amateurclub lopen alle supporters gewoon door elkaar. Bij de andere halve finale zijn hoe dan ook geen uitvans aanwezig. En dat is Feyenoord-Ajax. Het weer vanmiddag een beetje zon, maar later opnieuw winterse buien. Vooral in het midden en zuiden. graad of 4 maximaal. Morgen begint droog. Later op de dag komen er weer buien. En het wordt dan een gaat of 5. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Bresanddijk en Den Oever 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar... tussen Heer, Hugo Waard en Industriegebied boeken er meer drie kilometer... met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech.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 24 uur per dag. We Ik ben vandaag gestart met I Go to Sleep van The Pretenders, gevolgd door Through the Barricades van Spandau Ballet, en ik ga door met They Don't Play Our Love Song Anymore van Anita Meijer. Once we used to sing along.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 Now. As we talked it over, we kept thinking of that song been growing older, staying home nights far too long, so we tried the places where the band still play. I walked up to the man who said, I'm <laughs> Dit was Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You. Boodschappenvrijwilliger. vrijwilliger. Wie o wie wil een ander helpen met het doen van boodschappen? Frequentie één keer per week of één keer per twee weken. We zitten met smart op u te wachten. Maak een afspraak of kom langs. Jolande Gozen. Luciana van der Manaker. Coördinatoren vrijwilligers. 06-388-11-770. 06 388 -11 -770. 06 -3 acht acht één zeven zeven nul Heard So Bad van Linda Rotset... gevolgd door Sailing, Christopher Cross. De instrumentaal van de week. Celtic Thunder is een Ierse zanggroep en podiumshow... die bekend staat om zijn eclectische shows en theatrale stijl. De groep wordt tijdens hun concertreizen ondersteund door de Celtic Thunder Band... En hun liveshows staan bekend om het gebruik van dramatische decorstukken. Vaak een beroep doen op symbolen uit de oude Keltische mythologie. Sinds de oprichting van de oorspronkelijke groep in 2007, heeft Celtic Thunder 12 albums en 10 live optredens en DVD's uitgebracht. Waarvan er drie zijn opgesplitst in twee releases. Nu de band alleen met Belfast Polka. <tied> Dit was Chris Ria met Josephine. Breikunstenaars. Breiklub, de breikunstenaars, komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en vooral gezelligheid. De deelname is gratis, inclusief een lekker bakje koffie.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 Dit waren achtervolgers. Terror Trend Derby met Sign Your Name... gevolgd door Champagne. How about us? werd geboren in Ibadan in Nigeria... als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Toen haar ouders op haar vierde scheiden... verhuizen ze met haar moeder en oudere broer Baggi naar de Verenigd Koninkrijk... Ze luisterden naar Soul, zoals die werd gedraaid in de disco bij een Amerikaanse legerbasis. Je kunt een repertoire schrijven als smooth jazz, soul, jazz, rhythm and blues en soft rock. Achterover het en een konjakje en een open haardvuur. En dan Sade met een lazy stem uit 1984. Your love is king. I'm beside you Dit was Snowy White met Bird in Paradise. Chill Out. Alle Zandvoortse kinderen uit groep 7 en 8 zijn welkom. De Chill Out is een plek om samen met je vrienden te kemen, lezen, bankhangen, pingpongen, tafelballen, TikTok en huiswerk maken. Elke week staat er een knutselactiviteit voor jullie klaar. Voorbereid door onze te gekke vrijwilligers. Iedere maandagmiddag van 3 tot 5 in Pluspunt. Ingang via de tuin aan de achterzijde, en het is gratis.